Mark Hocker met het NOS-journaal. De aanval vannacht met een bestelbusje op het gebouw van de Telegraaf in Amsterdam was met opzet, dat zegt de politie. Beelden die de krant online heeft gezet bevestigen dat beeld. Een wit bestelbusje ramt tot twee keer toe de glazen pui. Daarna stapt de bestuurder uit en steekt hij het busje in brand. Volgens de politie is hij daarna in een donkerkleurige Audi richting de A10 gevlucht. Bij de aanval raakte niemand gewond. Premier Rutte heeft de redactie van De Telegraaf sterkte gewenst. Hij noemt de aanslag een klap in het gezicht van de vrije pers en de Nederlandse democratie. Steeds meer werkgevers zeggen dat het moeilijk is om aan een geschikt personeelslid te komen. Uitkeringsinstantie UWV ziet dat bij een toenemend aantal beroepen vacatures maar met moeite worden ingevuld... Een paar jaar geleden waren er nog vooral tekorten in de techniek en de ICT. En nu zijn er in grote delen van het land ook tekorten aan hoveniers, glazenwassers, vrachtwagenchauffeurs en koks. Werkgevers zoeken daarom volgens het UWV steeds vaker naar mensen onder het personeel dat ze al in dienst hebben. Bijvoorbeeld door hen beter te scholen of uitdagender werk aan te bieden. Het Syrische leger heeft opnieuw zwaar geschut ingezet in de strijd om Daraa in het zuidwesten van Syrië.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 Come um. For me. And every time I look out of my seat They chest They vest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 Keep up with the boss moves Keep up King up. of the jungle, tycoon jungle. Everybody thinking that's a cartoon Everybody. We just wanna party with that in the war Do you want some? No, I don't, say. Hey. Try and watch me and follow. do you want money? Hey. I'm just trying to turn up, trying to work So I said he cause you wanna want a furnace Hey, mister, you a rat Bird, good hair, got a bad hey. Rich nigga, I like a rat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 Let's try. Tell me who's the Nadige openingstune. Nou, dit is weer zo'n dag van de wet van Murphy hoor. Dat is niet te geloven. Goedemiddag. We zijn wat later dan uh, gebruikelijk... ...maar dat komt gewoon omdat... Uh, allerlei computers niet wilden opstarten. En we dus... Uh, ...ja, nou ja... ...gewoon uh, een beetje moesten... improviseren uh, ...improvisieel mederen... Vanmorgen. Ik stond op station ik voel in mijn binnenzak geen OV-kaart bij me. Nou! Dus ik miste de trein al. En dan kom je binnen en is er geen internet. En dan werkt ik dit allemaal niet. En dan loopt het vast en dan weet ik het allemaal niet meer. Nou, ja. nou, maar die, die wet van Murphy die was toch, die bestond toch uit 300 delen? Dus ja. wat nou nog? De koffie is op. Ja, de koffie is ook de op. De koffie is op oh. Dat is het. Noodkreet. Oh, noodkreet. Ja, noodkreet. En vanuit de studio, de koffie is op. <laughs> De koffie is op! Dat was de derde ramp. Dat is de derde ramp. Het is ja. maar goed dat het mooi weer is, Beb. We zijn wel wat aan de late kant. We, we gaan bijna... er uh, zonnig tegen aan. Ja, we zijn bijna toe aan het <laughs> regio-nieuws. Nou, dat staat klaar. Ja, ja maar nu moet ik het nog klaar Oké. Okay. <laughs> We ja, gaan straks maar even naar kijken. We gaan voorlopig eerst maar eens even draaien. En uh, kijken of het allemaal werkt zoals ik het wil. Intussen hoort u gezellig Ramsey Lewis. Dat is ook wel eens wat anders. Dat is iets anders dan de normale tune die we altijd hebben. Maar goed, maakt niet uit. is toch eerlijk met je ghetto blaster op je schouder op weg naar het strand? Hè? Met je ghetto blaster op je schouder op weg naar het strand. Ja, dat is wel lekker. Ramsey Lewis. Ramsey Lewis. Hoe, hoe, hoe mooi ik dit heb. Zo. Toch? Zo nou is het. Ja, zo is dat. Maar goed, uh, we gaan gewoon wel plaatjes draaien. Want ik heb toch wel wat mooie dingen. En laat maar eens beginnen met Ilo. En nog een live versie ook. Nou, hoe mooi kun je het hebben? Mr. Blue Sky. Nou, die is er hoor vandaag. The sun is shining in the sky. There ain't a cloud inside. It's not raining. Everybody's in. It's a beautiful new day, hey. Running down the avenue, see how the sun shines brightly in the city on the streets where once was pretty Mr. Blue Sky is living here today, hey. Mr. Blue Sky, please tell us why you had to hide. Oh! The blue sky, please tell us why you had to hide Every little thing Tell me het was dan Parolen. Twee keer Jeff Lim achter elkaar. Nou ja, ach. Every little thing heette dit uh, nummer. En. Uh, intussen draait alles. Nou, we zijn een half uur onderweg. Alles draait. Nou, niet naar over, Ja. Het nieuws bij CFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Pep Zwerus. Op het circuit van Zandvoort zullen morgen 72 ouderen. In teams van zes strijden om de Nederlands kampioenschap scoot mobiel. In Zandvoort wordt een parcours afgelegd vol met obstakels. Organisator Gouden Dagen wil met dit vrolijke evenement ook een serieuze zaak aanstippen, namelijk de eenzaamheid van ouderen. Twaalf teams doen mee met de wedstrijd en sommigen hebben een leuke naam bedacht, zoals gas met twee zetten erop, niet verstappen en de heikant geeft gas. Het Nederlands kampioenschap vond 13 jaar geleden voor het laatst plaats. In 2004 en 2005 werd het gehouden omdat subsidies voor de scootmobiels toen dreigden weg te vallen. Afgelopen zondag vond de National Geographic Beach Cleanup plaats in Zandvoort. 250 vrijwilligers haalden op het Zandvoortse strand bijna 600 kilo afval op. De actie Stop met Plastic, waaronder meer de actrice Hannah Verboom... samen met honderden vrijwilligers, National Geographic en de Plastic Soup Surfer... haalde meer dan 3000 kilo afval op. Dat aantal hadden de vrijwilligers op de stranden tussen Scheveningen en Zandvoort dus bij elkaar opgehaald. Volgens de organisatoren was de actie vooral bedoeld om een schone en gezonde Noordzee te krijgen. De Duik-actie leverde ook veel op. Tijdens de tiendaagse expeditie Noordzee van stichting Duik de Noordzee schoon... in samenwerking met stichting de Noordzee... haalden duikers meer dan 750 kilo aan verspeeld visstuig naar boven. Bovendien waren er acht wrakken in kaart gebracht... en de onderwaternatuur van de harde substraten zoals wrakken en stenen... in Nederland werden vergeleken met die van de Farne-eilanden. Dat is een goed beschermd natuurgebied in Engeland. In 10 dagen maakten 28 duikers 13 duiken naar Rommel in de Noordzee. Hoofddorp. Afgelopen zaterdag uh, is het Genderplein in Hoofddorp overvallen door een... Een snackbar is al daar overvallen door een 15-jarige jongen. De jongen overvallen, eiste geld en ging er met de buit vandoor. Hij werd later op de baron de Coubertinlaan aangehouden. De jongen probeerde nog te vluchten, maar dat bleek te vergeefs. De jongen bleek... Geen vuurwapen of buit bij zich te hebben. Op aanwijzingen van twee jongens van 11 en 12 werd de geldbuit teruggevonden. Het wapen is nog niet gevonden. Bij een archeologische zoektocht op de bouwmarkt bij de Dekamarkt aan de Bloemendaalse straatweg in Zandpoort-Zuid. Zijn afgelopen week restanten van de voormalige blekerij Berkenrode aangetroffen. In de blekerij werd vanaf het einde van de 16e eeuw linnen gereinigd. De archeologen vonden onder meer restanten van houten wasstobben. Het is in goede staat, want hout blijft goed bewaard onder de grondwaterspiegel. Die tobben werden gebruikt voor het wassen en weken van linnengoed. Dat vertelt archeologe Rachel Haverstad. Het onderzoek werd uitgevoerd ten opdracht van een bouwbedrijf... dat op korte termijn gaat beginnen met het aanleggen van een parkeergarage. Daarvoor was al archeologisch onderzoek. Is archeologisch onderzoek verplicht? Helaas... Er zullen woensdagmorgen dus, donderdag en vrijdag in onze provincie geen bussen rijden. Volgens vakbond CNV is de bemiddelingspoging voor een nieuwe cao in het openbaar vervoer mislukt. En dus gaat de geplande staking van de chauffeurs toch door. Dat betekent dat we onze leden bij de vervoersbedrijven oproepen om vanaf woensdagochtend het werk voor 72 uur neer te leggen. Helaas hadden we het graag anders gezien, zegt de onderhandelaar. Jean-Marie Severijns van CNV Vakmensen. De bonden zouden ook vandaag al gaan staken... maar de actie werd twee dagen geleden uitgesteld... om bemiddelaars en bonden meer tijd te geven om tot een oplossing te komen. Die oplossing is er dus niet gekomen. De uitkomst is een koude douche... en er is nog geen licht aan het einde van de tunnel. Nu krijgen onze reizigers de volgende staking voor hun kiezen... en dat in een week van hertentamels en grote evenementen zoals de Titi Assen. De bond zegt echter niet voor zijn lot te staken. Er wordt nog steeds onderhandeld over de cao. En dit is dan tot zover het regionale nieuws van één. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Er zijn op deze dinsdag flinke perioden met zon en het blijft overal droog. De wind waait uit het noorden en is matig van kracht en de temperatuur stijgt naar waarde omstreeks de 22 graden. Vanavond en in de komende nacht zijn er flinke opklaringen. Het blijft droog en het koelt af na graad 12. Graden. Morgen schijnt de zon flink, blijft opnieuw droog en er waait een zwakke tot matige noordoostenwind. De temperatuur loopt dan een schepje bovenop en stijgt naar waarde omstreeks 25 graden. De rest van de week en ook het komend weekend is en blijft het zomers met flink wat zon. De temperatuur ligt aanvankelijk rond die 25 graden. Maar in het weekend zou het zomaar eens warmer kunnen worden met op zondag kwikstanden rond de tropische 30 graden. Oe. Ja, dat was het weer. Het wordt warm. Het wordt wederom warm. Nou, dan kunnen we straks lekker op terras, Bip. Ja, dat ja, dat gaan we gaat. doen. dan en Zandvoort. Het liedje van de zuid Op Op Zierd en Zandvoort. ZFM luncht. Dagelijks live. ...is een van de dames die uh, bij deze band uh, de, de zang voor zich nam... ...samen volgens mij met haar zus en een vriendin... ...maar dat wil ik even afwezen. Uh, Tony Welle, ze werd geboren als Antonia Johanna Cornelia uh, Kowalczyk... ...en dat uh, gebeurde in Brunsum op 26 juni 1953... ...en uh, zij is een Nederlandse zangeres uit Limburg vandaan... Uh, ...brunsum, ja natuurlijk... ...en ze werd bekend als zangeres... Van de wereldberoemde popgroep uh, Pussycat. Die met het nummer wat u net hoorde, dat uh, Mississippi zelfs een grote internationale hit hadden. Goed, uh, het loopt allemaal vandaag een beetje raar. Uh, allerlei dingen die moeten werken, werken niet. En dat is nou helemaal zo. dat ik zo dag heb je wel eens. Hè? En, uh, ja, dat is net als dat je s morgens opstaat met koolpijn of zo, weet ik veel. <lacht> dat, is, dat is net zoiets. Nou, dat hebben wij vandaag ook, alleen zijn het de computers die koolpijn hebben. Kijk, komt hij weer, dan gaat hij nog een keer opnieuw. Tegen zijn enorm succes geprolongeerd in dit theater. <lacht> Artiest in het licht. Chris Isaac. I never dreamed Ja, de man werd geboren in Stockton in Californië op 26 juni 1956. Dus, nou ja, dan is hij vandaag dus 62 geworden. Dat is een mooie leeftijd. Prachtige, prachtige leeftijd. 62 is hij. 62. Ja, beb. Ja, hè. Oh, is een Amerikaanse zanger, muzikant, songwriter en tevens acteur En zijn muziek kan omschreven worden Als een mengeling van country, blues, rock, rock roll, pop en surfmuziek en hij valt natuurlijk vooral op door, uh, tenminste in zijn grote hits, Blue Hotel en uh, dit Wicked Games, door een prachtig, een beetje Shadows-achtig uh, en Mark Knopfler-achtig gitaargeluid. En echter in 1981 uh, de band Silverton op. En zij begeleiden Isaac nog steeds als begeleidingsband. En Silvertone bestaat uit Roland Saley op bas, uh, James Calvin Weiss die of Wilsley moet ik zeggen. Wilsie. Ja, Wilsie. Goed lezen Jansen. Wilsie. Op gitaar en Kenny Dale Johnson op drums. En wereldwijd succes kwam er nadat regisseur David Lynch in 1991, 1991 de single Wicked Game gebruikte in de film Wild at Heart. Nou, dat nummer, dat hoort u dan ook natuurlijk gezellig. Nou, heb je je liedje van de Zuidkik? Nou, Klaas, staan, Bep? Nou, ik heb het nog steeds klaarstaan. Ja, hey Klaas, dan zullen we het dan nu maar doen. Even Kijk. gewoon gezellig, even kijken. Ja, even kan ook. is gewoon gezellig. Ja, doen ja, we ja. nog even, doe maar. Daar komt het. Ja, zet hem maar aan. Ja. I'll light the fire. You place the flowers in the vase that you bought today. Staring at the fire for us. Stils, Nash en Young. Zijn we, en we weer helemaal tot rust gekomen als het leven zo eenvoudig is? Vol Heerlijk. Ja, heerlijke muziek is dat gewoon. Vooral uh, dit heerlijke liedje: Our House, afkomstig van het album Déjà Vu. En uh, dat is uh, een, van, ja, een van de mooiste albums die ze maakten samen met het eerste album. Want het was ook geweldig. De eerste twee LP's waren gewoon de beste. En toen was het ook al gelijk een tijdje afgelopen met de heren... want ze konden het niet zo erg goed vinden met elkaar. Nou, nou het is prachtig allemaal. En uh, eens even kijken. Oh ja, ik heb nog... Uh, even kijken naar de klok. Ja, ik, Volgens mij heb ik nog één artiest in het licht. Dat is het allemaal. Lezen? Oh nee, dit is nog even wat anders. Dit is Pieter Sellers. Oh doctor, I'm in trouble Well, goodness gracious me For every time a certain man is standing next to me hmm? A flush comes to my face And my pulse begins to race It goes boom, boody, boom, boody, boom Boody, boom, boody, boom, boody, boom, boody, boom, boody, boon, boody boom, boom Boom, boody, boom, boody, boom, boody, boom Well, goodness gracious me How often does this happen? When did the trouble start? You see my stethoscope is bobbing. Do the throbbing of your heart. What kind of man is he to create this allergy? It goes boom, booty boom, booty boom, boody boom, boody boom, boody boom, booty boom, boody, boody, boob, boob. boom, boom. Boom. Boom boody boom boody boom boody boom. Well goodness gracious me.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 Nothing the matter with it. Put it away, please. Maybe it's my back. Maybe it's. Shall is. I lie down? Yes. Uh... My initial diagnosis rules out measles and thrombosis, sleeping sickness and as far as I can tell.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 we go... boom bom boom bom boom bom boom bom boom bom boom boom boom boom boom boom bom boom bom boom Goodness gracious! How bom bom bom Goodness Gracious How flirtatious Goodness Gracious It is me It is you bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom leuk? bom bom bom bom bom ik, ik weet nu zeker dat er mensen aan de radio zitten... misschien als er mensen moet luisteren... naar al deze technische toestanden en zo. Toen mensen zijn die luisteren. Maar um, die denken van... wat was dit nou? Nou ja, kijk, het leuke is dat als je... Uh, Spotify hebt, zoals ik uh, dat gebruik... en je hebt premium... dan krijg je elke week uh, Discover Weekly. En het leuke daar is... Da da daar zitten vaak hele gekke dingen in. Waaronder dus dit... Want dat is dan gebaseerd op wat je de afgelopen tijd gedraaid hebt en zo. Nou, ik zat er nu dingen bij zitten. Ik dacht, god, heb ik dat gedraaid? Nou, dat kan me niet voorstellen. Maar goed, uh, dit was wel erg leuk. Dit was Peter Sellers. Die kent u natuurlijk allemaal. De man die onder andere de Pink Panther speelde. En nog vele andere legendarische films. Een, een legendarische komiek uit Engeland vandaan. Die uh, vooral ook bekend stond omdat hij heel goed met een... Indisch accent kon spelen. de India dan. Hè? een India's accent uh, kon spelen. Uh, daar heeft hij ook heel veel gebruik van gemaakt. Onder andere in uh, de film The Party. Ik weet niet of je die kent. Zo niet. Moet u die eens proberen te vinden. Ergens op YouTube of zo weet ik waar. Want het is een legendarische film. The Party is echt zo verschrikkelijk leuk. Dat is een film die is. Nou, ik denk al bijna 50 jaar oud. Maar hij kan nog steeds. Uh, en de dame, weet jij wie de dame was, Beb? Nee, wie was de dame? Heb je dat herkend? Nee, ik heb niet herkend. Nee, Nou, je moet haar wel kennen. Oh, Waarom uh, ja, het is in onze jeugd al een topactrice. En, en, en uh, ze is intussen geloof ik wat in de negentig of zo. Ik weet niet oh, of ze nog leuk is. Nee, Sophia Loren. Ja, ja, hij zong dit dus samen met Sophia Loren. Dat is een hartstikke oh, oh, leuk. Het is een heel oud liedje natuurlijk en het heet Good, 'Goodness Gracious Me'. Ja, is dat leuk? Het, ja. nog ergens in de herinnering. He? het zat nog ergens in de herinnering. Maar. Ja. Goodness gracious me. Volgens mij is er ook wel eens een Nederlandse versie van gemaakt. Dat we gebeurde wel eens in die tijd. Nou, dat was een kort eerste uurtje, dames en heren. Maar uh, we gaan proberen onze tweede uur te rehabiliteren. Dan maar dus geen technische problemen te hebben Dat zou wel heel leuk wezen Goed, in ieder geval, wat wou ik zeggen Nou, we gaan naar het NOS Journaal van, uh, van 1 uur En we zien u straks terug Met een stukje kabaken. En natuurlijk nog een artiest in het licht En het recept En nog veel meer moois En ik laat u intussen maar even genieten van Deodato Met Anzo Sprachsara Thustra maar dat uh, oorspronkelijk zelfs verboden werd, want het is natuurlijk een klassieke compositie van Richard Strauss en zijn naastaten verboden oorspronkelijk deze opname, dat het geen eer zou doen aan het werk van Richard Strauss zelf. Maar goed, dat is allemaal toch gewoon geregeld. Oh, wat geld mee gemoeid geweest zijn. Tot zo.